Hoes vindt het genoeg als klanten in een coffeeshop een identiteitsbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister laten zien. Dan het weer, vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Het koelt af naar 12 graden aan zee, 7 in het binnenland. Morgen vooral in de ochtendbewolking, maar smiddag steeds meer zon. Het wordt zo'n 20 graden morgen. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, goedenavond, het Nederlands voetbal-elftal is druk in voorbereiding... op de twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije en Hongarije. Ter voorbereiding had Louis van Gaal, de bondscoach, gekozen... voor een besloten training, maar die werd bruut verstoord. De wens is niet uh, dat door dat soort... Uh... Uh, camera, tafereelen de opstelling, uh, morgen in de krant komt te staan. Daarover later meer natuurlijk. In de Vuelta sloeg uh, Alberto Conta door zijn slag. Hij won de etappe en reed Joaquim Rodriguez uit de leidersstrui. Victoria de etapa en nieuwe leader de la vuelta ciclista España... al corredor Madrileño del conjunto Saxo Bank. Maar dat was niet het enige nieuws uit Wieland Vandaag verscheen het boek van Tyler Hamilton. En daarin deed hij een boekje open over het dopinggebruik van Lance Armstrong... En op de Hilversumse begint morgen de Dutch Open Golf met Nederlandse en Belgische deelname. Nicola Koolsaars maakt zelfs kans op deelname aan de Ryder Cup. We've proven uh, to everyone that we uh, wanted this very badly and uh, that we you know kunnen play uh, play ball till the end. verder aandacht voor hockey spreken we met kort pots en tennis op de US Open. Tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. We beginnen met een Nederlands elftal Dat hield vandaag een besloten training in de arena... in aanloop naar de wk kwalificatiewedstrijd tegen de Turkije overmorgen. Verslaggever Bas Tichler, goedenavond Bas. Robert, goedenavond. Na afloop gaf de bondscoach Louis van galen een conferentie. Heeft dat nou veel nieuwswaardigheden opgeleverd? Um, nou ja, niet zo direct als je het hebt over wat is de opstelling... en um, dat soort zaken. Maar ik vond hem wel weer, moet ik zeggen... want dat was hij in Brussel ook... Toen gaf hij trouwens wel de hele opstelling, zoals je nog weet... inclusief de wisselzet de tweede helft. Um, maar hij was wel weer, vond ik, tamelijk open. Uh, ja. Vertelde veel, vertelde graag. Zoals hij later in de persconferentie ook zei... Ik ben, je hoort het hem zeggen... ik ben zeer tevreden over het niveau van de vragen. Maar hij vond kort gezegd... hij zegt het gaat in ieder geval over voetbal... Uh, het zijn inhoudelijke vragen. En dan, dat geldt voor alle trainers. Dat was ook bij Van Marwijk wel zo. Als het maar over voetbal gaat, vinden ze het leuk om erover te praten. Ja. Goed, nou, de volgers die hadden uh, niks kunnen zien op de training. Uh, tenminste, dat was de bedoeling. Want plotseling hing er een klein helikoptertje... met een camera boven de arena. Omroep Pound die zat erachter. Die wilde op die manier uh, toch zien wat er op de besloten training gebeurde. En daar was niet iedereen blij mee. Ergen is bij Wesley Sneijder. Ik vind dat een hele slechte zaak. En dat uh, als jij besloten traint...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 het is niet hopen dat het nog een keer gebeurt. Ja, Wesley De beelden worden later vanavond, geloof ik, Bas, uitgezonden? Oh, dat weet ik niet eens. Ja, dat kan. Ja, bij ik denk bij nee, dat kan. Ik vraag me nou altijd bij Pauw Nieuws... ik moet er erg om lachen om die mensen... maar ik vraag me af of die nou serieus geïnteresseerd zijn... in de opstelling van Oranje... of dat ze gewoon weer iets doen... Uh, om iedereen tegen de haren in te strijken... en op die manier wat aandacht te genereren... wat overigens prima is, hoor. Want ik vind het grappig, maar... Ja. Jij vindt het iedereen grap... bij Oranje dacht dat, geloof ik, andersom. Ja, nee, maar goed, jij kan het wel waarderen. Ja. Ja, god, ik weet je, ik vind, ik vind het, wel, het is een beetje tegendraad. Zodat ik, ik vind dat wel geinig. Ja, laten we even luisteren naar een gesprek van Bert Maaldering met Louis van Gaal. Want Van Gaal reageerde er natuurlijk ook op. In eerste instantie ook op die mini-helikopter dus, die, die plotseling verscheen. Nou ja, dat, er was zo'n helikopterpilot uh, uh, boven ons, uh, de arena. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, daar... Uh,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 uh, camera, taferele, de opstelling uh, morgen in de krant komt te staan. En dat de Turkse coach uh, zich beter kan instellen op het Nederlands elftal. Want als we één voordeel hebben nu toevallig... is dat de Turkse coach ook niet uh, kan weten hoe de opstelling is. Nee, je wilt dat nu ook wel echt geheim houden. Ja, dat lijkt me wel. Want... Nou, Omdat je de vorige keer zo open was. Het was wel eens aan de oefening, ja, maar, internat, dat, dat weet ik wel. Dat heb ik toen ook al gezegd. Dat was een vriendschappelijke wedstrijd. En, en dat kan het ook. Ik heb geen geheime. Maar op dit moment uh, lijkt het mij beter. Ik weet ook de opstelling van, van, van, van het Turkse elftal niet. En ik zou het heel graag willen weten. Omdat dat het, het makkelijker maakt. Wij hebben natuurlijk ook de wedstrijdbeelden van Turkije gezien. Van de laatste drie wedstrijden. En als je de opstelling weet, weet je precies hoe ze gaan voetballen. Mm -hmm. Maar dat betekent wel dat jij er zelf uit bent? Nou, dat weet je nooit. Want uh, uh, wij hebben vandaag getreden, we uh, trainen morgen ook. In principe verander ik uh, niet, maar ik heb wel eens veranderd in mijn leven op de laatste dag. Mm. Uh, de vorige wedstrijd hadden we die discussie uh, Hunterlaar van Persie. Toen koos je heel duidelijk voor Hunterlaar. Uh, hoe lang duurt zo'n keus? Het kan één wedstrijd zijn. Ik bedoel, ik heb gezegd, uh, ook toen... Ja, dat kan zo weer uh, omgedraaid zijn. Het gaat natuurlijk... De Bondscoach is verplicht om uh, uh, het beste uh, team samen te stellen. En dat doe je meestal met de beste spelers. Alleen het team is belangrijker uh, dan uh, uh, elf uh, Huntelaars of elf uh, van dat, dat gaat niet. Dat moet je uitbalanceren. Dus het team is belangrijker dan uh, de speler. Maar, maar uh, wie er speelt is afhankelijk van het moment. Ik word altijd afgewogen aan het resultaat. Ik heb maar tien wedstrijden. Dus ik, moet, ik, ik zou gek zijn als ik niet uh, uh, dat elftal kies wat op dat moment het beste is. En uh, ik denk ook dat het een goede prikkel is. We praten altijd over het concurrentiebeding... Nou, zoveel concurrentiebeding is er, is er nooit als steeds hetzelfde elftal speelt. Dus die afweging moet je als bondscoach altijd maken. Het gaat om het moment. Op vrijdag moet er gespeeld worden. En die vrijdag uh, is achter een weekend uh, waar spelers op een, uh, bij hun club voetballen. En daar word je ook beoordeeld. En wat die afweging, hoe die uitvalt, dat ga je nu niet zeggen natuurlijk. Nee. Dat heb ik net al uh, op geantwoord. Je was zo open uh, vorige keer. Nou, volgens mij ben ik nog steeds open, want ik vertel nogal heel heleboel. Ja, dat weer wel, maar. Uh... <lacht> maar ik zeg niks. <lacht> ik heb het niet gezegd. Ik, ik zeg nu gewoon uh, hoe ik uh, te werk ga. Ja. Nou, dat is op zichzelf. Uh, nee, dat is ook zo, Masterland. dubbele open, punt, dus dat betekent dat. Maar niet over uh, het elftal wat uh, vrijdag gaat spelen. Wat over ons ook nog uh, kan wijzigen, maar niet zo vaak. Ja, de bondscoach Louis van Gaal tegen Bert Maaldening, Bas Stigler. Hij klinkt trouwens erg ontspannen, vond je niet? Ja, uh, dat is hij ook. Dat ontlokte een van de collega's zelfs nog de vraag... Goh, Louis, blijf je zo ontspannen en blijf ja. je zo relaxed? En toen zei hij, ik denk het niet. <laughs> uh, nee, maar ook... en dat. Ik kwam uiteindelijk toch weer over waar we het net over hadden... dat de vragen voorlopig ook gewoon over voetbal en over inhoudelijke zaken gaan. En dat vindt hij allemaal prima. Ja. Um, je kon er het opmaken dat hij wel een basisformatie al in zijn hoofd heeft. Maar dat houdt hij nog stil, dat is toch wel logisch toch? Ja, maar dat later in de persconferentie werd er nog wat over doorgevraagd. En uh, hij houdt dat voor ons stil, dat lijkt me inderdaad logisch. Um, maar hij heeft het al aan een aantal, zo niet alle spelers, verteld... Van Marwijk was een bondscoach die echt pas op de dag van... of de dag voor de wedstrijd tegen zijn spelers zei... zo gaan we het doen. Maar Louis van Gaal is afgelopen maandag, eergisteren al begonnen... om spelers te vertellen of ze wel of niet spelen. Omdat hij vindt dat focus, daar is dat woord weer... Ja. heel belangrijk is. Je moet je voor kunnen bereiden op die wedstrijd, dus ook geestelijk. Dus dan is het goed dat je maandag al weet dat je vrijdag speelt... want dan kun je erop instellen. Ja. He heeft u nog iets gezegd over Klaas-Jan Huntelaar en, eh, en of Robin van Persie? Nee, eh, maar van Persie was best goed lachs. Vond ik gisteren en of eergisteren. Mm -hmm. En uh, toen ik vandaag hoorde dat de bondscoach al een heel veel stadium aan spelers vertelde of ze wel of niet zouden gaan spelen, mm. toen dacht ik, hé, hey, ja. zou het een met ander te maken hebben. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar als je drie goals maakt tegen Southampton en een entree bij Manchester United hebt waar je u tegen zegt. Wow. Dan kan je eigenlijk niet omheen. Nou, dat vind ik eigenlijk ook. Ja. Dan even uh, terug naar Louis van Gaal, die naar de tegenstander kijkt, Turkije.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 Hij geeft ze wel heel veel eer. Ja, voor de nummer 35 van de FIFA-ranking. Ja. Um, wat zit erachter, ja. denk je? Nou ja, kijk, je wil als trainer altijd je tegenstander iets groter maken... dan dat ze misschien zijn. Um, dat is nou eenmaal prettig. Ik, tegelijkertijd denk ik wel dat Turkije... want dat is wel wat, wat hij terecht zegt. Turkije is er altijd, dat is ook wel in de geschiedenis gebleken... een vervelend land om tegen te spelen. Um, het is zeker geen vervelend land, overigens, maar om tegen te voetballen wel... <laughs> Kijk de uitslagen er maar op naar. Uh, het Nelzachter heeft er een paar keer tegen gespeeld. En die uitslagen zijn altijd klein. We hebben net iets meer gewonnen dan verloren. Maar het is wel hier en daar gelijk geweest. Weinig goals. Er is eigenlijk niet eentje aan te wijzen in de recente historie... waarvan je zegt, nou, die win je nou eens lekker met 3-0. Dat, dat geeft dat een en ander aan. Het zijn altijd vervelende ploegen om tegen te spelen. Ja. Even terug naar Wesley Snyder. We hoorden hem al heel even over uh, dat kleine helikoptertje. Uh, altijd is uh, Sneijder een bepalende speler geweest, maar nu is hij ook aanvoerder. Ik vind het wel fijn om aanvoerder te zijn. Ja. Het is een stukje extra verantwoordelijkheid. Maar ik moet je zeggen, ik, uh, ik, uh, ik voel me prima in deze rol nu. Past ook wel, denk ik. Ja, ik ja, denk het wel. Ik ben op een leeftijd aangekomen. En, en zeker ook in binnen deze ploeg, dat, ik, uh, ja, dat het wel bij me past nu ja. Ik sprak uh, Daryl Janmaat eerder deze week. En die vertelde mij, dat verraste me een beetje, dat je me een sms'je had gestuurd. Van, nou, welkom, als er iets is, moet je maar laten weten. Ja. Nou ja, goed, ik heb dat aan alle... Ik, ik ken dat, ik, ik weet dat uh, van mezelf. Ik ben tien jaar geleden, ik kwam ik ook voor het eerst bij, uh, bij het Nederlands Elftal. En ja, dan is het toch wel fijn als je dan uh, iemand hebt waar je, waar je uh, in ieder geval een beetje naar kan kan luisteren en, en ook uh, advies kan vragen. En dat vond ik toen heel belangrijk. En in mijn geval waren dat... Uh, ik kwam in een elftal binnen met uh, alleen maar oude, oudere spelers en ervaren spelers. <coughs> Sorry. Dus ik vond, dat, ik vond dat toen heel fijn. En ik kan, me dus ook ik kan dus ook begrijpen dat deze spelers dat nu ook fijn vinden en nodig hebben. En dus daarom heb ik dat gedaan. Ja, dat heet empathisch vermogen. Hè. Je kunt verplaatsen in een ander en snappen wat andere mensen nodig hebben. Uh, dat, nou ja, dat is goed dat je dat hebt. Ja, nee. Daar, uh, <laughs> ik bedoel, dat, uh, dat, dat is ook belangrijk. Want ja, dat, uh, uiteindelijk heb je met z'n allen je kaart nodig. Ja, over empathisch vermogen gesproken. Um, voel je je mee met Van der Vaart en met De Jong? Absoluut. En uh, wat vind je daarvan? Uh, net zo teleurstellend als zij dat vinden. Dat, uh, dat, dat, dat is logisch. Ik bedoel, uh, Nigel en, en Rafael daar speel ik bijna net zo lang... De de periode dat ik bij het Nederlands zelf zit, zitten zij er ook bij. En sterk nog, we hebben nog meer geschiedenis samen met z'n met, met drieën. Dus ja, dan is dat wel, uh, dan is dat wel jammer. En dan, dan baal je daar ook wel van. Maar goed, ik vind dat ze het uh, heel professioneel oppakken. En, uh, en weten dat ze, dat ze nu moeten laten zien bij de club. En, en om er volgende keer gewoon bij te zijn. Ja, is de, uh, omdat je aanvoerder bent, uh, belt de bondscoach jou nog om daarover te hebben. Nee, ik heb verder geen contact daarover gehad. Ik heb wel de jongens gesproken. Uh, maar goed, ik spreek ze regelmatig. Ja, Wesley Sneijder. Uh, Oranje kwam zwaar gehavend uit het EK. statement uh, wellicht. Wat voor indruk maakt dit Oranje nu op jou? Um, Zijn ze er overeen, laat ik het dan tamelijk, zo zeggen. Ja, nou ja, dat moet je dan, dat, het stomme is, is dat je dat eigenlijk pas vrijdagavond weet. Maar ik heb de indruk dat dat wel uh, redelijk de goede kant op gaat. Die indruk had ik in Brussel overigens nog niet... Ik hoorde van Gaal bij de persconferentie zeggen dat hij vond dat ze nogal gespannen waren. bij die eerste wedstrijd. Nou, dat kan best na zo'n mislukte EK. waarin je toch met ook daar wat nieuwe gezichten de boel wil rechtbreien. Eh, nou, ik heb dus uitgebreid met Snijder gesproken vanmiddag. en ook nog wel wat andere mensen. Ik heb de indruk dat, dat, dat de ploeg vrij gefocust is. en dat iedereen wel weer denkt: oké, okay, we moeten nu weer terug naar dat gevoel van, laten we zeggen, een jaar geleden. waarin je wist dat je als je maar gewoon strijd leverde... en je ding deed en je taak uitvoerde... dat je dan genoeg kwaliteit hebt om de meeste wedstrijden gewoon te winnen. En als je dat dan maar een wedstrijd of tien doet... dan komt er vanzelf wel weer iets onoverwinnelijks over die ploeg. Want dat is natuurlijk onder vermarwijk gebeurd. Ja. En dat is natuurlijk nu weg. En ik heb de indruk dat de spelers heel graag terug willen naar dat gevoel. Maar dan zou je dus eerst nou ja, de mouwen op moeten stropen... en je ding moeten doen en je niks beter voelen dan de tegenstander. Daar begint het mee. Ja. Ja, van der die zei tijdens de Radio 1 Sportszomer... toen hij nog uh, niet wist dat hij niet geselecteerd werd... zei hij, we staan weer op nul en we moeten uh, de, uh, Nederland weer voor ons winnen. Is dat misschien wel een goede omschrijving... zoals dat nu wellicht leeft binnen de groep? Denk ik wel, omdat uh, ook het Nederlands publiek natuurlijk... na die uh, wedstrijden op het EK dan wel ongelooflijk teleurgesteld is geraakt. Los van het feit dat dat ook naar buiten toe met dat gedoe... rondom van Persie die geen zin had om met de media te praten en zo... dat, dat ja. oogde allemaal wat onsympathiek. Dus hebben we hebben wat dat betreft wel weer een wereld te winnen. En in die zin, ik heb dat eerder gezegd, is het ook niks ten nadele van Van Marwijk. Maar wel misschien goed dat er ook weer een nieuwe coach is, nieuwe wind. Alles begint opnieuw. En dat is misschien helemaal niet zo slecht. je dankjewel. Springsteen en Hungry Heart. Het is uh, 22 uur 22 Radio 1 NOS langs de lijn van het Grote Oranje naar Jong Oranje. Het elftal is bezig met de kwalificatie voor het EK. Volgend jaar is dat in Israël. Komende vrijdag tegen Oostenrijk kan plaatsing worden veiliggesteld, zoals het dan zo mooi heet. Bondscoach Korpot kan zich dan gaan richten op zijn laatste kunstje. Want na het EK gaat hij met pensioen. Dat is wel uh, de bedoeling, ja. Dat, uh, dat hebben we wel zo uh, rationeerd, uh, om daar een mooie afscheid van te maken. Vrijdag tegen Oostenrijk, uh, je met de gelijkspelbeden. Maar als je wint, kom je hoger in de hiërarchie en dan wordt het iets makkelijker geloof ik in de play-offs. Maar dat is een abracadabra. Ja, het was eerst alleen de kwalificatie werd uh, bekeken. En nu zijn het geloof ik drie kwalificatierondes met inclusief uh, play-offs en een uh, EK wedstrijden, Dus het wordt een, een heel gerekend. Ik denk dat uh, de, de disc die gaat gewoon naar een universiteit. Die wordt in de computer gegooid en dan komt er wel wat uitrollen. Dus, maar ik kan er niks voor zeggen. Er zijn al een aantal landen bekend. Duitsland gaat heen, Frankrijk gaat heen, Italië gaat heen. Wat, ja, wat, wat, het zijn, wat, wat, het zijn ja. hele zware landen en die moet je eigenlijk proberen te ontlopen. Want het is uh, altijd beter als je wat, uh, wat minder krijgt. Dus liever een nummer 2 uit een pool. Ja, liefst wel natuurlijk. Want uh, we hebben het gezien ter Italië. En nou daar waren wij wel heel erg verzwakt. Maar we hebben gewoon een pak slaag gehad met 0-3 en uh, Italië is gewoon een heel sterk land. En ik weet dat Duitsland ook heel sterk is en, en Frankrijk is ook heel sterk. En als wij compleet zijn, zijn wij ook heel sterk. Eh, maar dan moeten we ook compleet zijn. Dan noem je het verhaal compleet zijn. Uh, als ik nu even naar de A-selectie kijk, lopen zes jongens in van jouw ploeg. En dat blijft natuurlijk altijd de makke. Je bent toeleverancier van het A-team. Ja, nou ja, dat is ook wel weer, een, uh, ook wel weer mooi. Want uh, als je dan zoveel spelers van, het, uh, van jonge Rijn die gezellig zit, zijn naar ons... Uh, naar het uh, grote Nederlandse A-team gaan... Dan, uh, ja, dan hebben we eer van ons werk, denk ik. Is er overleg tussen jou en Louis van Gaal... de bondscoach van het A-team over van wie wel, wie niet? Ja, we hebben een heel goed overleg. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben maandag zitten we met de scout in, dat is Louis er ook vaak. Dinsdag is er dan een algemene vergadering met uh, alle stafleden. Daar zit ik ook bij. We hebben heel veel contact zo... En ik moet zeggen, hij is heel transparant. En dat is wel heel prettig om mee te werken. Dan heb jij dus het geval bijvoorbeeld: hij had de vorige keer tegen de oefening had tegen de bel, had hij maar her, geen ver en is er dan, Zegt hij dan tegen jou, luister, ik neem ver en clasie. dan krijg jij maar her. Ja, bijvoorbeeld zo, maar te zo, zo praat hij ook, ja. Hij denkt ook met mij mee. Dat is, kijk, hij neemt Fer en Klaasje, terecht. Ja. He, die jongens doen het hartstikke goed. En ik, ben, ik ben ver, vind ik het geweldig dat hij na zoveel wedstrijden... in een jongen 26, tot hij erbij is gekomen. Klaasje verdient het ook, want dat is een uh, rastalent. Maar uh, hij denkt er wel mee van, uh, joh, uh, we gaan het even kijken. Ik ga hem proberen. Nou, twee heb ik niet nodig, zo dus kan hij even terug. He, maar hij is ook een heel groot talent. Ik bedoel, daar hoeven we niet over te discussiëren. Dus het kan ook zo zijn dat, de talen, dat ze er allebei bij komen. Dat weet je niet in de toekomst. Ja, Savi en eerste is ook niet de grootste. En die kunnen ook met elkaar heel goed voetballen. Um, nou speel je vrijdag gelijk met Oranje. Jij zit er een paar uur voor. Maar in die play-offs gaan jullie dan schuiven met data... dat jij wat sterker gemaakt kan worden als het noodzakelijk mocht lijken? Nou, we willen wel proberen ongelijktijdig met elkaar te spelen. Want uh, dat maakt het ietsje makkelijker. Als wij allebei op dezelfde dag spelen met een uurtje tussen, tussen verschil, tijdsverschil... is dat te weinig. Als er een dag tussen zit, dan kan je nog wat doen. Ja, dus dan kan je overleggen met elkaar van eh, één of twee spelers die kunnen dan meedoen en die, die zitten dan misschien top de bank bij Nederland Nederlands al en die kunnen dan daar weer gezitten. Uh, Spel de Oostenrijk, daar heb je uit met een of van gewonnen. Er zijn er maar vier jongens over van toen. Is dat alles zeggend? Ja, want dat is het lot van een uh, trainer van jongeren. Uh, daar zit zoveel uh, wisseling in. Uh, nu ook weer, uh, de laatste wedstrijd weer. Uh, wij hebben uh, nou, ook weer zes, zeven andere spelers. Ja, die zijn wel in beeld, die zijn er al bij geweest. Maar het is iedere keer anders. Als je ziet de opstelling weer nu, die is ook weer heel anders. Uh, dus uh, ik denk dat ook voor vijf, zes, zeven posities... is het weer verschillend met de eerste wedstrijd tegen Oostenrijk. Het is je vierde jaar als bondscoach. Ja. Weet je hoeveel spelers je hebt gebruikt? Geen flauw idee, Waarschijnlijk heel veel. Heb jij het uitgerekend? Nee, oh, maar nee, ik denk dat je misschien wel vier helftallen bij elkaar ja, hebt we gehad. Hebben ook, we, hebben toch heel veel, maar we hebben ook heel veel talenten. Alleen op een gegeven moment houdt het wel op. Kijk, we hebben talenten, alleen uh, tot een bepaalde hoogte. Dan, zijn, dan blijven we toch een klein landje. Kijk, dan kan Italië, Duitsland, Frankrijk Engeland... kunnen putten uit een grotere vijver dan wij. Op naar het eind rond het EK, juni volgend jaar Israël. Dat zou heel mooi zijn. en Het is een prachtig land, Israël. Dus ik, ik hoop er echt met de hele bloed er toe te gaan. Want ik vind dat de jongens wel verdienen. Ja, en hij ook. Cor Pot was dat tegen uh, Rob Fleur, de bondskort van Jong Oranje. Volgend jaar dus uh, wellicht bij kwalificatie voor het EK. Dus volgend jaar in Israël zijn afscheid, want hij gaat met pensioen. Telkens opnieuw probeerde Alberto Contador. het. U heeft het wellicht gezien als u sportliefhebber bent... en helemaal als u wielrenliefhebber bent. Hij wilde die Joaquin Rodriguez eindelijk het van zich afschudden... en de leidersstraai in de ronde van Spanje overnemen. Maar het lukte maar niet. Tot vandaag. Giel Lippens, goedenavond. Goedenavond. Je hebt de etappe gezien. Hoe deed hij het? Nou, ja, geweldig. Het was een, een, van, een van de, van de, ja, de opwindendste etappes die ik me sinds uh, erg lange tijd uh, kan heugen. Um, Alberto Contador viel aan op het moment dat de live-tv-uitzending nog niet eens begonnen was. Dus voordat de camera's erbij waren... zodat we eigenlijk uh, de ontsnapping zelf alleen maar uit de overleveringen hebben... uit de verhalen van Contador, uit de verhalen van Joaquin Rodriguez. Maar hij reed dus weg op de ene laatste call, een colletje van de tweede categorie. Daarna volgde nog de slotklim naar Fuente D. Opnieuw een call van de tweede categorie. En hij deed dat op een moment dat eigenlijk iedereen in verwarring was. Van, uh, niemand wist precies wat er nou gebeurde. Er was een call waarin onder andere Bouke Mollema zat. En daar sprong Contador gewoon zomaar in één keer naartoe. Terwijl de rest eigenlijk uh, ja, een beetje zat te slapen, zat de lantefanten daar in dat peloton. En pas op het moment dat het te laat was, kwamen de concurrenten... Uh, Rodriguez met name en Alejandro Valverde, erachter dat Contador weg was. Dus het was een geweldige koep. En uiteindelijk heeft hij dat op een uh, ja, toch wel indrukwekkende manier afgemaakt. Hij heeft de etappe gewonnen, hij heeft de seconden daarmee gepakt en hij heeft de uh, enorme voorsprong uh, met name op Rodriguez gepakt. Ja, je verwachtte het gewoon niet in deze etappe, tenminste ik niet. Maar goed, ik ben geen kenner, nee, ik jij, ook wel. Niet. Oh, jij ook niet, gelukkig. Nee, het uh, uh, zou een uh, overgangsetappe uh, zijn, zei iedereen. Ja, en afgelopen weekend eigenlijk had iedereen toch ook wel verwacht dat er iets zou gaan gebeuren, toch? Nou ja, afgelopen weekend. Uh, de vorige week met de tijdrit eigenlijk was het iedere keer... van hoeveel levens heeft hij uh, Joaquin Rodriguez eigenlijk. Want ja. uh, we kennen hem natuurlijk allemaal als een hele goede renner. Als, als een fantastische etappenwinnaar vaak. Uh, zeker als het stijl bergop gaat. Hij kan goed klassiekers rijden. Maar we weten allemaal van Joaquin Rodriguez... dat hij altijd weer eens een keer een, een slechte dag tegenkomt in een grote ronde. En als hij die slechte dag al niet heeft... dan komt er altijd wel weer een tijdrit. En dat is nou net iets wat hij niet zo geweldig goed doet. Alleen deze Vuelta reed hij een voor zijn doen tijdrit. Hij verloor niet meer dan een minuutje op Contador en op de rest. En bleef zelfs nog één seconde voor Contador staan in het algemeen klassement. Toen verwachtte iedereen de etappe daarna in een bergetappe. dan slaat Contador wel toe. En toen pakte Rodriguez weer de overwinning... en vergrootte die alleen maar zijn voorsprong. Dus eigenlijk heeft Rodriguez iedere keer weer duidelijk gemaakt van... hé, hey, maar deze ronde ga ik wel echt winnen. Tot ja. op de dag van vandaag, dat eigenlijk niemand het meer verwacht. Ja. En nou stocht hij totaal in elkaar. Ja. Is er nog een mogelijkheid om het goed te maken? Ik begrijp nog één... Eén zwaardere etappe later deze week? Zeker zaterdag, dan uh, komt er een uh, etappe. Ik wou bijna zeggen een klassieke etappe. Maar zo vaak zijn ze daar niet boven gekomen. Maar ik kan me wel een, een Vuelta herinneren van een paar jaar geleden. Het duel tussen Vincenzo Nibali en Ezequiel Mosquera, De Spanjaard, Italiaan tegen de Spanjaard. Nibali won toen die Vuelta. Maar dat was adembenemend. Het is het hoogste punt van de Vuelta. Ze gaan dik boven de 2000 meter. En dat laatste stuk, dat is weer zo'n geitenpad. Net zoiets als wat we uh, maandag zagen, eer gister, In die uh, etappe naar de Cuito Negro, En dat zijn echt aankomsten. Ja, dus daar, kom, daar komen wij met de fiets in ieder geval nooit van zijn leven tegenop. En ik denk met de auto ook niet eens. Nee. Uh, maar deze mannen moeten er wel tegenop. Nee. Maar eerlijk gezegd denk ik dat Contador daar zijn uh, voorsprong niet gaat verspelen. Want hij heeft al een aardige voorsprong in het klassement nu. Ja. Want hoe is, hoe is de stand van zaken? Als we kijken naar het uh, klassement, Contador dus aan de leiding Valverde op 1,52. Dan Rodriguez op 2,28. Die verloor dus echt een hele smak uh, vandaag. Ja. Dan gaan we naar Christopher Froome. Die verloor nog meer, want dat moet er ook nog wel even bij gezegd worden. Uh, behalve uh, Valverde en Rodriguez, die zaten namelijk in een eerste achtervolgende groep achter Contador. Maar daar ver achter, daar zat een peloton met alle andere mannen uit de top 10. Met Froome, met uh, Moreno, met Geesink, met uh, Tendam, noem ze allemaal maar op. Froome staat nou vierde. Die staat inmiddels op 9 minuten 40. Dan Moreno, dat is die Spanjaard uit de ploeg van Rodriguez, die staat op 11.36. En dan Robert Geesing die staat daar 30 seconden achter... Dat is de beste Nederlander op de zesde plaats. En Laurens ten Dam, die nadert Robert Geesink En dat is nog wel interessant. 49 seconden nu slechts tussen die twee. Want ten Dam was vandaag weer de beste Nederlander. Pakte ook weer tijd op Robert Geesink En ging over Andrew Talensky heen. Die Amerikaan uit de Garmin ploeg. En die staat nu dus gewoon zevende. Pal achter Robert Geesink. Dus dat zou nog wel een hele leuke slotfase kunnen geven. Ja. Ten Dam draait überhaupt een uh, fantastische seizoen. Het zou mooi uh, zijn als hij het kan afsluiten... met een nog hogere notering uh, in het algemeen klassement natuurlijk. Zeker. Hè, um, nog even wat nieuws ook van buiten de Verwelta. Dat boek waar iedereen naar uitkeek al, uh, al een tijdje. The Secret Race, en Tyler Hamilton... vertelt daarin uh, over zijn tijd als ploeggenoot van uh, Lance Armstrong. Um, komt hij met nieuwe beschuldigingen over Armstrongs vermeende dopinggebruik of is alles wat in het boek staat eigenlijk al uitgelekt? Ja, dat was al uitgelekt. Met name afgelopen zaterdag. toen kwamen de eerste verhalen naar buiten. waren er uh, met name Amerikaanse media die daarover gingen berichten. En uh, ja, de mooie verhalen. die zijn wel overeind blijven staan. Die blijken er ook echt in te staan. Onder andere dat verhaal over die tuinman van Lance Armstrong. die als motoman door Frankrijk rondreed. in een van de jaren dat Armstrong in de Tour uh, ja, geestelde. En een thermosfles met, uh, met, uh, met EPO-ampullen. Ja. En die man die was gewoon op, bestelbaar, was die afroep, op, op, op bestelling was die afroepbaar door, uh, door uh, de belangrijke mannen in die equipe van Armstrong. En Hamilton hoorde daar ook bij. En uh, als ze wilden, dan konden ze een EPO-tabletje of uh, ampulletje bestellen. En dan kwam die langs met die motor met die thermosfles. En dan kregen ze een ampulletje. Het grote voordeel daarvan was dat ze zelf niet in de koffer allerlei troep hoefden mee te nemen. En uh, dat er dus bij controles gewoon niks gevonden kon worden. Ja. En uh, hij, beschrijft, ja, hij beschrijft veel meer natuurlijk. Natuurlijk. Er komen heel veel voorbeelden in voor. Maar uiteindelijk, het beeld dat blijft hangen nu in dat boek. Dat is toch wel het beeld dat uh, die hele ploeg echt lachte om de dopingcontroles. Om de hele jacht op doping. Want ze waren, nou ja, Hamilton zegt het zelf letterlijk. We ze waren twee jaar vooruit op, uh, op, op, op, op waar de rest van de wielerwereld mee bezig was. Ja. Dus we wisten alles veel beter. Onze artsen waren veel beter. Kortom, uh, ze konden voortdurend de dans ontsnappen. Ja, Amstel, uh, uh, Armstrong heeft uh, gereageerd vandaag tegenover de. Amerikaanse omroep NBC, uh, hij ontkent natuurlijk alle beschuldigingen. Dat was te verwachten. En bij diezelfde omroep NBC reageerde Tyler, Tyler Hamilton daarop. It doesn't surprise me they deny it. You know, I denied it for years. I've lied to you before, straight to your face. So, like uh, dat was Tyler Hamilton. Um, ja, even zo blij mee ik, ja. dat hij het eindelijk kwijt is, ja, zegt ja. hij. Ja, duidelijk. Uh, maar hij zegt er ook bij, en dat vind ik dan toch wel, wel typerend... van hij zegt, ja, ach, Armstrong liegt, maar we liegen allemaal... want ik heb, en dat zegt hij dan tegen die interviewer... ik heb jou een tijdje geleden ook voorgelogen... toen ik vertelde dat er allemaal niks aan de hand was. Ja. En uh, ja, ik zit nu ook gewoon weer tegenover je, dus uh, ja, ja. kortom, Denk je, dit, iedereen ligt. Heeft die schrijver, hè, die Daniel Corll, die dat uh, boek geschreven heeft... heb jij de indruk dat hij wel alle feiten heeft geprobeerd te checken, op zijn minst? Ja, zeker. En uh, hij, heeft, hij, hij had zelf hele grote twijfels bij Tyler Hamilton... omdat hij inderdaad wist dat Hamilton nou ook niet bepaald... een van de meest betrouwbare figuren in het wielerpeloton was. En wat hij gedaan heeft, is dat hij heel veel van die feiten gecheckt heeft... bij andere renners in die ploeg. En hij is dus met een hoop ja, getuigenissen gekomen. Wat dat betreft lijkt het een beetje, hoor, in een notendop op dat uh, USADA-onderzoek. Uh, hij, hij heeft inderdaad andere renners uit die ploeg uh, aan het woord gelaten... en, en ze ook uh, situaties laten beschrijven. En dat maakt die hele zaak toch wel sterker... En hij zegt zelf ook in het voorwoord wordt ook gezegd van nou, ah, die Hamilton hoef je niet op zijn woord te geloven. Maar als er zoveel mensen zijn die zijn verhalen bevestigen, dan kun je er wel van uitgaan dat er waarheid in zit. En, en ja, zo'n boek is het wel. Ja, goed. Dankjewel, Gio Lippens. Graag gedaan.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 Noem haar Leanne Lavas. En uh, is your love a big enough? Zeven over half elf op Radio 1. Uh, dit is uh, Langs de Lijn. We gaan het over de US open hebben. Er is toch alweer wat regen naar beneden gekomen. Het programma is met uh, twee uur vertraging toch uh, begonnen. Marcella Meske, jij volgt dat het toernooi in New York. Uh, er was ja. een beetje angst dat uh, de mannenfinale opnieuw naar maandag moest uh, worden verschoven. Dat is wel vaker gebeurd. Wordt er nu niet uh, heel erg nagedacht over een dak... Ja, daar gaat het natuurlijk volop over achter de schermen. En je zegt wel, dat was enigszins de discussie of het niet weer die mannenfinale op maandag is. Dat kan natuurlijk nog steeds, want... Morgen en overmorgen is het weliswaar goed weer voorspeld, Maar het weekend toch ook weer veel regen. 60 procent, 90 procent. Dus de kans op een finale op maandag bestaat nog steeds. En ja, ondanks die uh, enorme renovatie van uh, 500 miljoen dollar... die ons de komende zeven jaar staat te wachten hier op uh, de US Open... Um, is er geen dak. En uh, ja, daar is zoveel kritiek geuit... dat nu ja, de mensen die daar de leiding hebben... toch hebben gezegd van... ja, uiteindelijk zal er wel een dak komen. Alleen in de plannen die er nu liggen... Uh, is dat nog niet bekend hoe en wat en waar en wanneer. Maar het is natuurlijk te gek voor woorden... dat uh, met alle commerciële uh, televisies en commercials... dat uh, de US Open uh, van alle Grand Slams... nog geen plannen heeft voor een dak. Ja. Even naar het, uh, het sportieve gedeelte van vandaag. Na Asarenka uh, bij de laatste vier is ook uh, Sara Errani daarbij gekomen. Ze versloeg haar landgenoot Roberta Vinci. Dat is een goed jaar voor Errani. Eerste Roland, uh, uh, Roland Goros voor de finale en nu, uh, nu de halffinale in, uh, in dit toernooi. Ja, absoluut. En uh, de eerste Italiaanse halve finaliste in het uh, ja, nieuwe tijdperk van tennis. Dus he, sinds 1968. Dus ze doet weer hele goede zaken voor het uh, Italiaanse vrouwentennis. Ze versloeg haar dubbelpartner, uh, hittingpartner, goede vriendin, Roberta Vinci. Ook een Italiaanse. Dus ja, geweldig. Ze staan op alle voorpagina's van uh, de Italiaanse kranten. En ja, ze hebben hun inspiratie ook geput uit uh, die andere sterren. Die wonen die alles een keer Roland Garros won, Panetta die de top 10 heeft gehaald. Misschien niet die hele grote namen zoals een Williams of een Sharapova. Ze zitten er net onder, maar tennissen kunnen ze. Ze hebben een aparte stijl, een Europese stijl... van ja, alles door elkaar mixen, uh, slice, topspin, uh, veel vechtlust... veel. Passie, dat, dat is het venijn in het spel van de Italianen. En ja, om te kijken is het, is het heerlijk om uh, zulke vechtjassen bezig te zien. En uh, ja, Errani nu in de halve finale won van haar landgenoten gemakkelijk. En misschien straks in die halve tegen Williams. staat, nou, dat wordt natuurlijk een hele opgave, maar ze staat er in ieder geval wel. Ja, Sharapova en Bartoli, die kreunen zich, zich naar uh, een drie-setter. Hoe is dat afgelopen? Ja, Sharapova won dat uiteindelijk. De twaalfde drie-setter van dit jaar voor Sharapova. Ze heeft zelfs nog geen drie-set-partij verloren. Dus dat geeft wel weer aan hoe competitief Maria Sharapova is. Als het erop aankomt, dan staat ze er... De partij begon uh, ja, gisteren. 4-0 was het voor Bartoli. Dat was verrassend. Moest vandaag verder. Uh, begin was niet best. Veel fouten van beide vrouwen. Maar vanaf uh, set nummer 2 uh, kwamen ze beter in hun spel. Met name Sharapova. En in de derde set was het weer een geweldige vecht. Eigenlijk net als Azarenka Stosser gisteren. Nou, ze gingen tot het gaatje. De, de gebalde vuistjes. De schreeuwen. De geweldige uh, power rallies. Van uh, ja, uh, de topvrouwen uit de top 10. Uh, nou, en uiteindelijk won Sharapova met 6-4 in de derde set. Mooie partij met uh, een goede winnares. Ja, en dan bij de mannen, dan moesten er nog een paar partijen worden ingehaald. Zoals uh, die van Andy Roddick, de publiekslieveling, tegen Juan Martin Del Potro. Uh, hij won de eerste set. Hoe is het nu? Want ze zijn bezig geloof ik. Ja, ze zijn uh, bezig. En het is uh, 7-6 in de tweede set voor Del Potro geworden. Dus twee tiebreak sets. 1-1 in sets nu. Del Potro nu openingsgame derde set. Drie breakpoints uh, tegen Roddick. Dus misschien heeft hier wel de kanteling uh, van de wedstrijd uh, plaatsgevonden. Uh, misschien de allerlaatste wedstrijd in de carrière van Roddick. Het is in ieder geval mooi gevecht uh, tot nu toe. Het is droog. Het zonnetje schijnt nu flauw na al die regen. Dus uh, laten we hopen dat ze door kunnen spelen. Want uh, uh, met... De weersomstandigheden is inmiddels ook de partij van Andy Murray... tegen Marin Silic verplaatst naar de grandstand. Mm -hmm. In de hoop dat ze de avondpartijen met Williams, Ivanovic, Federer, Berdy... dat ze die maar weer op de Arthur Ashe kunnen spelen. Dus het is allemaal een heel druk programma hier op de Arthur Ashe... met uh, ja, die aanhoudende regen die we nu al twee dagen achter elkaar hebben gehad. Ja, nog even naar Novak Djokovic, die is door naar de kwartfinale. Omdat zijn tegenstander Wawrinka geblesseerd opgaf. Wat is er gebeurd? Ja, daar uh, probeer ik achter te komen. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het was uh, 646131 voor Djokovic. En uh, ineens uh, loopt uh, Favrinka naar het net. Of ineens. Hij had op de changeover al even wat medische verzorging. En uh, ja, hij gaf op. Kennelijk, uh, geblesseerd. En ja, wij denken dan meteen... hé, hey, Davis Cup. Hé, hey, Nederland, Zwitserland. Federer is nog niet zeker of hij meedoet. Uh, misschien Fravrinka ook niet. Het zal toch wat, zeg, dat die twee jongens straks misschien niet spelen. Het is nog allemaal heel ver weg, maar het speelt wel mee. Ongunstig is in ieder geval niet voor Nederland. Uh, ook niet voor Djokovic. Die heeft nauwelijks energie uh, verspeeld. Die moet morgen uh, dus meteen zijn kwartfinale spelen tegen de winnaar van Roddick Del Potro. Nou, die staan hier nog in een zware partij. Dus... Uh, die gaan nog wel een paar uur door. Djokovic lekker klaar. Dus gunstig in alle opzichten voor Novak Djokovic... als tweede geplaatste Servier. Goed, morgenochtend horen we in het Radio 1 meer van jou over Federer en Williams... die dus vannacht in actie komen. Dankjewel voor nu, uh, Marcella. Ja. Morgenochtend, overal morgenochtend gesproken... dan begint op de uh, Hilversumse Golfclub hier vlakbij het uh, KLM Open weer. Het uh, grootste golftoernooi van ons land. Er doen 18 Nederlanders mee, maar niet één daarvan... timmert zo nadrukkelijk aan de weg als de, berg, als de Belg Nicolas Colsaerts. Door zijn uh, goede spel ontving de speler uit Brussel pas geleden zelfs een wildcard voor het prestigieuze toernooi. De Ryder Cup. Nooit eerder kreeg een speler uit de Benelux een invitatie. Kortom, de hoogste tijd voor een nadere kennismaking. De bijdrage is van verslaggever Rachter Niemeyer. De Ryder Cup is het tweejaarlijkse duel tussen Europa en de Verenigde Staten. Voor decades was de Ryder Cup niet zozeer een competition als een foregone conclusie dominated by een iconic een beetje een legends. een beetje enkel de beste spelers van de wereld aan deel. beetje een beetje het beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een de een een beetje een beetje een beetje een een een de Alleen de allerbeste golfers zijn goed genoeg. It's good, it feels great. Uh, you know, it's been a very nervous um, last couple of months. Colls Haarsland de afgelopen maanden uh, maar één keer een week vrij om zo hoog mogelijk in de rankings te komen. I played a lot of golf for the last nine weeks. You know, I've only taken one week off. You know, to make sure that I was going to give myself the opportunity to be in these in these rankings. And uh, you know, we just missed out on the rankings. But you know, we've proven uh, to everyone that we uh, wanted this very badly and uh, that we were, you know going to play uh, playball till the end. En dan nog bleef de twijfel. Zou die groen licht krijgen van Europa's teamcaptain Jose Maria Olazabal. Yeah, you never you know till you know you're given a green light. Eh uh, even though you know I had a good feeling about it. Uh, you know nobody nobody really made you know a a, a dynamite statement uh, at the end. Uh, uh, I mean I thought it looked very good. I mean, you just can't never tell. Eh uh, a Een fragment van de Franstalige Belgische televisie. Het was u waarschijnlijk al opgevallen dat Brusselaar Colsaerts geen Nederlands praat in het interview. We kunnen u verklappen dat hij het goed verstaat en spreekt... maar bang als hij is om zich verkeerd uit te drukken... kiest hij voor Engels of Frans. Zoals hier bij onze Belgische collega's... na het ontvangen van zijn wildcard van teamcaptain José María Olazabal. Ik een beetje want het is de kapitein... die beslist wie hij kiezen. Ola Zabal maakte zijn selectie twee weken geleden bekend... bij een toernooi in Schotland. Gevraagd naar een toelichting op de uitverkiezing van Kossaars viel vooral het woord rookie. Want de Belg mag 29 jaar zijn, dat geldt in de golftop... als betrekkelijk jong. Nicolas is true that he is a rookie, maar in this case... I think it's a very unique situation where... The other 11 players have Ryder Cup experience and in that regard made the choice of getting or bringing uh, a Ryder Cup uh, rookie into the team a little bit easier. Uh, his match play record is very good. Uh, he finished uh, runner-up uh, last year at the World Match Play. He won it this year. Zijn grootste succes beleefde Colsarts half mei van dit jaar, toen hij in China het wereldkampioenschap Matchplay won. Allez, on termine. Voilà, victoire de Nicolas Colsaerts, premier trophée sur le Tour Européen pour uh, ce jeune homme Belge de 28 ans, pro depuis plus de 10 ans. Nicola Koolsaarts heeft de China Open gewonnen, een toernooi van de Europese Tour. Kolsaerts begon als leider aan de vierde en laatste dag en gaf zijn eerste plaats niet meer uit handen. De grote overwinning van Kolsaerts is extra knap gezien het feit dat golf in België nog geldt als uitgesproken elitair. En dan is de sport nog klein van stuk ook. De cup vindt dit keer plaats in de Verenigde Staten in de buurt van Chicago. Europa is titelverdediger. Every time I get myself in bed I put the laptop on and... Yeah, on YouTube and look at all Ryder Cup footage, you know, even though I've I've seen him a million times before. But, uh, uh, but yeah, I'm, it's funny how I look at him differently now, uh, you know, knowing I'm going to be part of it. Uh, um, yeah, I'm very looking forward to uh, this season. For honor. For country. For the Ryder Cup. Nicola Kolsaar is dus uh, morgen te zien hier in Hilversum bij de KLM Open. Hij uh, start om tien voor half twee in een mooie flight met Martin Keimer en José Maria Olazabal. Morgen te zien dus in Hilversum. Goed hier dus, uh, Texas and Getaway. Ja, Texas dus. En uh, Getaway. Op de voorrijp even nog aandacht voor een uh, toch wel opmerkelijke zaak... in de hockeywereld, want de hockeymannen van Tilburg... die spelen dit seizoen gewoon toch weer in de overgangsklasse. Dat is de uitkomst van overleg tussen de Hockeybond en het bestuur van Tilburg. Misschien kent u die zaak, ik zal hem heel kort uitleggen. Aanleiding was het verzoek van Tilburg om of rechtstreeks te worden toegelaten tot de hoofdklasse... of om de play-outs, dus, of een plaats dus of om een plaats in de hoofdklasse, om die opnieuw te mogen spelen. Want dat hebben ze al gedaan tegen Den Bosch. Maar De Borst had drie punten aftrek. Die is nu teniet gedaan. Dus hadden dus ze niet tegen De Borst, maar tegen SCHC moeten spelen. Nou, uh, dat is duidelijk. Jan Boelhouwer, de, de, aan de, de telefoon nu, de voorzitter van Tilburg. Goedenavond. Goedenavond. Uh, het, was, het klinkt een beetje ingewikkeld, maar zo is het natuurlijk niet. Uh, u had misschien wel tegen SCHC. gewoon die uh, wedstrijd voor een plek in de hoofdklasse overnieuw kunnen spelen. Maar dat gaat u niet doen. Waarom niet? Nou, die teams die bestaan niet meer. Hè. Dat, dat team van SCHC. Dat heeft dit jaar een hele andere samenstelling. Je kan, uh, de, de spelers, sommige spelers staan inmiddels bij andere clubs zonder contract. Dus je kan niet ineens een wedstrijd uit de geschiedenis van het voorseizoen terughalen. om die nu af te werken. Nee. Dat, uh, dat is ook duidelijk. Dus het is in praktische zin is het gewoon onmogelijk? Dat was in praktische zin onmogelijk. Ja. U heeft overleg gehad. Wat is daar dan uitgekomen? Nou, de uitkomst is dat de Bond zei: je mag wel voorwaardelijk naar de hoofdklasse. Maar uh, wij gaan in beroep en als nog dan weer Den Bosch die puntenaftrek uh, wordt toegewezen uh, bij Den Bosch... dan uh, vliegen jullie acuut uit de hoofdklassen. Nou. nou, dat is zo'n onaantrekkelijk vooruitzicht, want dan zou de club zomaar ineens met lege handen komen staan. Uh, geen wedstrijden meer kunnen spelen dit seizoen, ook niet meer kunnen promoveren. Omdat je niet halverwege het seizoen dan weer in de overgangsklasse terug kan komen... Hmm. Uh, we hebben gezegd, dat moeten we niet doen met z'n allen. Nee, dat, is, dat is die voorwaardelijke uh, kant van de zaak. Ja. Maar ik had begrepen dat de Hockeybond ook had voorgesteld... dat u eventueel als dertiende uh, club aan de hoofdklasse kon worden toegevoegd. Ja, nou, dat, dat klopt. Dat was, maar zou, ik zou, ik wel, zou ja zeggen. Ja, dat, hebben, dat was ook het voorstel. Maar daar gold wel de voorwaarde aan... Dat als uh, de hockeybond zou in hoger beroep gaan tegen die uitspraak van Aha. de bos. en als de hockeybond die zou winnen, zouden wij dus ogenblikkelijk geschorst worden uit de hoofdklasse. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Heel ingewikkeld, uh, maar bijna geen touw aan vast te knopen. maar uh, in ieder geval voor de club toch ook niet erg aantrekkelijk. Nee. Dus heeft hij daar eigenlijk wel vrede mee? Nou ja, vrede mee. Uh... Het geeft toch, uh, we hebben elkaar gevonden, laat ik het daar maar bij houden. Uh, een, het is een, onbevredigend, uh, een onbevredigende kwestie die eigenlijk alleen maar verliezers kent. Uh, maar op deze manier zijn we er redelijk uitgekomen. Ja, maar he, heeft u het niet nu ook blootgelegd dat er wat aan de reglementen moet gebeuren van de hockeybond? Ja, en dat heeft de bond zelf ook wel geconstateerd. Dat ze naar aanleiding van deze kwestie toch nog eens een keer heel goed naar hun reglementen moeten gaan kijken. Ja. En dat gaat ook gebeuren? Dat gaat gebeuren, ja, inderdaad. Ja. Gaat u daar nog over meedenken? Uh, ik, denk, uh, ik denk dat er denkkracht genoeg zit bij, bij de bond... nu ze er alert op zijn geworden. Een u bent ervaringsdeskundige nu. Ook... Sorry? U bent ervaringsdeskundige nu. Ja, dat klopt. Een ander ding hebben we ook nog toegezegd gekregen... dat is dat de wedstrijd tegen Den Bosch, die wij dus wel gespeeld hebben... dat die nu als niet gespeeld wordt beschouwd. En dat daarbij uh, gevolg de straffen die uh, Tilburgse spelers hebben opgelopen... in die wedstrijd dus ook niet meer van toepassing zijn. Mm. Toch weer een beetje... Het was wel een historische wedstrijd. Hij gaat ja. wel de geschiedenisboeken in als een bijzondere wedstrijd. Die ja, conclusie wedstrijd kunnen we wel trekken. Ja, de wedstrijd die er niet was. Ja, de wedstrijd die er niet was, ja. ja. Maar de, de foto's zijn er gelukkig nog wel. Ja, precies. Goed, dank u vriendelijk uh, en uh, succes in, uh, uh, ja, in, uh, in een in de overgangsklasse. En dat dan gaat maar. Goed ja, op naar de hoofdklasse, maar dan op een sportieve manier. Dank, dank u, u wel. Ja, dat was uh, dag. Jan Bolhouwer was dat, de voorzitter uh, van uh, Tilburg, die dus gewoon in de overgangsklasse blijft. Goed, tot zover uh, deze editie van uh, Langs de lijn. Ben benieuwd wat de sportdag van morgen weer gaat brengen. Dan in ieder geval uh, topgolf Golf. Op de banen hier van de, de Hilversumse bij uh, de Dutch Open. Um, zo meteen met het oog op morgen. Ik denk dat het over de verkiezingen gaat. Daar weet Clary Polak veel meer van, want zij gaat het presenteren. Goedenavond.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 Dit is Radio 1.